9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Syrië wordt indirect op de hoogte gehouden van de aanvallen op islamitische staat. Dat zegt de Syrische president Assad in een interview met de BBC. Direct contact met de Amerikanen, die de leiding over de operatie hebben, is er niet. Maar landen als Irak sluizen soms wel informatie door. Er is volgens Assad geen tactisch overleg. De internationale coalitie voert aanvallen op IS uit in Irak en Syrië. De vakbonden overleggen vanochtend met de directie van Blokker over de reorganisatie die eraan komt. Gisteren werd bekend dat Blokker 440 banen gaat schrappen. Volgens vakbond FNV is het nieuws uitermate pijnlijk voor iedereen voor wie de baan op de tocht staat. De bonden willen een stevig sociaal plan voor de mensen die worden ontslagen. In de Amerikaanse stad Boston is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de recordhoeveelheid sneeuw die er is gevallen. De burgemeester roept inwoners op binnen te blijven. Scholen zijn dicht en het openbaar vervoer ligt plat. Sinds half januari is er anderhalve meter sneeuw gevallen in Boston. Tot vanavond wordt nog zeker 30 centimeter verwacht. De Maleisische oppositieleider Anwar Ibrahim is ook in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel. Volgens het Hoge Rechtshof is hij schuldig aan homoseksualiteit. Anwar werd vorig jaar ook veroordeeld tot vijf jaar cel en ging in beroep. Homoseksualiteit is strafbaar in Maleisië, maar er wordt zelden iemand voor veroordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar bijna 20 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat was bedoeld om illegaal mee te bankieren. Dat is 7 miljoen meer dan in 2013. Illegaal bankieren is een methode van criminelen om drugs mee te betalen. Ze maken gebruik van een voorraad contant geld die meestal verstopt is in woningen of winkels. Het weer. Er kan wat botregen vallen en vanmiddag schijnt ook af en toe de zon bij een graad of 7. Morgen wat meer zon. Het blijft dan droog en dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de meeste verdraag je nog op de A1... vanaf Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld, 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Muidenberg 6. A2 dan Bos Utrecht, tussen knoop het Empel en Zalbommel, 4 kilometer. A4, Hoogvliet Vlaardingen, voorklopend Ketelplein, 4. De A4, Den Haag-Amsterdam, richting Amsterdam voor Battenverdorp, 6. Richting Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. Bij Rijn dijk 4. De A9, richting Amstelveen vanuit Alkmaar bij Battenverdorp, 4 kilometer. Op de ringweg A10 tussen het afgrip en, en Knoppen meer 5. De A12 vandaag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. Van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Tussen Bodegraven en Gouda staat 4 kilometer. tussen Zevenhuizen en Nooddorp 9. A16 Breda-Rotterdam verknopend de Brechtseplein Plein 6 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam een ongeluk op de parallelbaan. 4 kilometer fiede. Op de A20 Gouda-hoek van Holland verknopend de Brechtseplein vier 4 kilometer. En vanuit de Hoek van Holland naar Gouda voor datzelfde knooppunt ook 4 kilometer.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 Gingen we bij CFM in uur 2 van Zandvoort op zondag? Nogmaals, een hele goede middag. En als Albert Jan en ik in de studio zitten, dan schijnt hij weer, hè? De zon, daar is hij weer. Alsof dat duvel ermee speelt. Dat hè? bedoel ik, U2, daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, een uitgebreide evenementenagenda, dat rond de klok van half 4. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Daar hebben we hem <laughs> weer. Want er uh, zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort die uw aandacht verdienen. Uiteraard hebben we Tussen de Muziek door ook Zandvoorts Nieuws in het kort. En uh, volgens gaan we straks even kijken wat de, de, de uitslagen en tussenstanden zijn... van de, de wedstrijden uit de eredivisie. En dan hebben we het natuurlijk over uh, voetbal. We gaan straks nog even verder praten met Vincent, de man van het eerste uur... onder het uh, motto Vincent Huiden, deel 2. Oké. Okay. En uh, veel muziek. En goede muziek zie ik hier. En ZFM 25 jaar. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my sense is only lies.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 Robert Jan, koppelsteemde wolk. Ja, durf dan eens nee te zeggen tegen mij, hè? Ja, heel goed, ja, heel ja, goed. Ja, ja, ja. Nou, we hebben het uh, net even gehad over het uh, schema van de divisie, hoe we uh, die uh, vandaag gaan volgen bij Sofortop zondag Ja, maar je zou het bijna vergeten, maar er wordt ook nog een voetbal. Jazeker, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn. De divisie, twintig wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. Allereerst uh, hebben we dan over Go-Head Eagles, ontvangt Ajax... en de tussenstand is momenteel 0-1. Dus Ajax weet wat scoren is. Kijk, helemaal goed. En dan, dan uh, ja, de andere wedstrijd, Willem II tegen Heracles Almelo. Ook daar wordt uh, redelijk gescoord. 2 tegen 0. Dus Willem II staat voor met 2 tegen 0. Nou, verderop in dit uh, programma gaan we uiteraard kijken naar de andere wedstrijden... We over de, de wedstrijden van zaterdag... en de wedstrijd die straks om kwart voor vijf gaat beginnen... On TV, of oh, the cheer Het was uh, Jacqueline Govaart en Make More Sounds. Jawel, deel 2 met Vincent. Vincent, we gaan weer even terug naar 1990. Op een gegeven moment uh, is het, uh, de, de, de machtiging is aan CFM gegund, om het zomaar eens te zeggen. Omdat jullie al een goede en degelijke programma toezicht hadden opgesteld. Onder en, andere. Onder andere. En uh, ja, uh, dan ga je met die club aan de gang. Uh, jullie hadden nog apparatuur. Ja, allemaal uit de schuur. Het rijmt, apparatuur uit de schuur. Uit de schuur van uh, Rob? Onder andere uit de schuur van Rob, uh, uit de schuur van mij, uh, mijn broer, van Lennart, van uh, Bas, van vrienden van Rob. Uh, overal kwam dat vandaan. Dat waren echt oude cassettedecks en uh, plaatspelers die achteruit liepen bij wijze van spreken. Nee, hey, maar kijk eens om je heen. Ze zijn er nog steeds, ja, die, die, hoor. Ze die, die zijn die er nog, nog steeds. Die, die doen het nog steeds. Die zijn onverwoestbaar. Ja. Uh, okay. Wel nieuwe naalden neem ik aan. Ja, dat wel. Uiteindelijk wel. <laughs> <laughs> Uiteindelijk, ja. En niets <laughs> kretje. Maar goed, je, je, je zei het al, cd-wisselaar hadden jullie nog niet? Nee, dat bestond uh, wel, geloof ik al. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar dat waren... Nee, dat was geen goed idee, volgens mij. Hoe zat het ook alweer op? Eh... Uh, uh... Ja, we moesten zo'n zo wisselaar zien te krijgen... maar die waren niet uh, makkelijk verkrijgbaar, dus... Uh... Ja, we hadden toen op een gegeven moment een cassettewisselaar... Weet, weet je hoe we er weer aan zijn gekomen? Nee. Omdat hij in beslag was genomen bij, uh, bij Delta. Oh, God. Ja, en die moesten we nog terugkrijgen van de rechtbank... Die hebben we wel teruggekregen. Die we hebben we hem uiteindelijk teruggekregen. En toen had CFM weer een wisselaar. Oké, okay, dat was het. En dat was Willy de Wisselaar, de Sony MTL10. Dat heb ik niet meer op mijn harde schijf. Toch? Ja. Nee, dat zit daar iets los of zo. Ja. Ik ben nog naar dat ding op zoek geweest. Ik denk, waar heb ik hem nou? Maar ik kon hem niet meer vinden, jammer genoeg. Oké, okay, dus anders was hij ook in de vitrine gekomen. Uiteraard, daar hoort hij wel bij. Ja, daar hoort hij zeker bij. En anders een paar bandjes natuurlijk, als je die nog hebt. Ja, die hebben we nog wel. Het is nood met de, met de tape eruit. <lacht> want dat ja. gebeurde ook wel eens af en toe. Klopt. <lacht> een echte vastloper. Dan liep hij midden in de nacht uh, weer vast. En, uh, ja, op bed daar, ging, daar ging Robby weer. Oh. Hè. Toen... Oh. Gewoon de hele nacht luisteren of hij niet vastliep. Ja, ja, dan en, dan... En, niet slaapen. Slaapen. en niet slapen. <lacht> en niet slapen. Geweldig. Maar hij kon wel eens vastlopen en dan moest hij weer naar de studio toe. Ja, we gingen weer. Maar goed, 24 uh, uur uitzenden. Ik bedoel, daar heb je wel een uithoudingsvermogen nodig. Want zo groot was die groep nog niet. Nee, zo groot was die groep nog niet. En het was in het begin was dat echt doorbijten, ja, inderdaad. Totdat inderdaad de wisselaar weer kwam. En toen konden we s'nachts gewoon uh, die wisselaar aanzetten. Totdat dat iedereen weer de keel uit begon te hangen, natuurlijk. Want die bandjes die kwamen steeds, steeds weer terug. Ja. Dus dat was een nadeel van het ding. Alleen, ja, je kon wel een signaal door blijven zinnen natuurlijk. Dat ja, okay. was het voordeel er weer van. En je kreeg een beetje slaap. Je ja, kon, je ja, een beetje tijd om te slapen. Ja. We konden onze slaap allemaal inhalen. Dan. Maar dan, ga, dan gaandeweg, ik bedoel, ik ga een beetje van de hak op de tak. Maar op een gegeven moment, kijk, het leukste vond je natuurlijk om nachtprogramma's te presenteren. Ja. Maar op een gegeven moment uh, zie je dat je geconfronteerd wordt met allemaal dossiers en, en, en, en officiële instanties waar je mee moet gaan praten. En daar moet je ook uh, tijd aan gaan spenderen. Daar moet je heel veel tijd aan spenderen. Veel te veel. En dat werd op een gegeven moment veel te veel. Ja, en dan, dan op een gegeven moment groei je een beetje weg van waar je, waar je het eigenlijk voor doet. Ja, je groeit een beetje weg van die radio, van achter de microfoon zitten. En uh, ja, eigenlijk is het tegen een soort muur aan het praten, heb ik altijd gezegd. Want je kan niet zien wie er aan de andere kant zit te luisteren, natuurlijk. Nee. Je weet wel ongeveer wie die mensen zijn die er luisteren, maar je, je weet, je kan het nooit zien. Dus je doet het altijd tegen een microfoon. Die wel is waar voor je neus zit, maar niks terug zegt. Ja, raar, hè? <laughs> nou, ja, maar op een gegeven moment je op, kom je op een punt dat je zegt... Van, nou, ik ben te veel bezig met andere dingen dan, en, en te ver weg van echt de basis. Ja, en toen, uh, en toen uh, uh, ging mijn studie uh, naar de gallemissen. Zoals dat dan <laughs> netjes heet. En uh, toen moest ik echt gaan kiezen. En dat was eigenlijk de halve reden dat ik mij gestopt ben. Oké, okay, nou maar goed, je bent weer terug op het honk. Ja. En uh, nou, ik zou zeggen, uh, geniet nog even lekker van, uh, van deze zonnige zondagmiddag... live vanuit uh, de studio aan de Tolweg van CFM en, uh, en de muziek. Ja, ik wil nog één verhaal kwijt hè, over uh, de beginperiode in de, in de Watertoren. Ja, ja daar zit je toch wel met apparatuur die, uh, die ons heel veel waard was. Eigenlijk was het helemaal niks waard, die apparatuur, maar goed. En we hadden geen, uh, geen geld voor een verzekering, we hadden helemaal nergens geld voor... Dus toen hebben we maar besloten dat we gewoon uh, om en om uh, in de studio moesten slapen. Oh, oh, werd, ja, ook een we bed, ook werd ook een bed neergezet. En uh, <laughs> dan had de ene weer nachtdienst en dan de, de ander weer. Dus dan lag je de hele nacht in die, uh, die watertoren te slapen. En uh, één ding kan ik vertellen over die watertoren. Het spookt daar echt. Ja, het spookt daar <laughs> Het spookt daar echt. <laughs> nog steeds. Nog steeds. Vandaar dat er niks mee gebeurt. <lacht> <lacht> Waarschijnlijk. Vincent, dankjewel. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Toch Graag gedaan. We gaan nog een jingle uit de oude doos draaien.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 Come on. voor onze gastvraag Vincent Huijing. <laughs> Jazeker, de Sharon en let's the music play. Heb jij nog uh, wat nieuws, uh, Albert-Jan? Ja, en dat is uh, goed nieuws voor de mountainbikers. Ben jij ook een mountainbiker? Nou, niet echt. Nou, nee. Maar de fanatieke mountainbikers weten het al. Want de kustplaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart het decor... voor de MTB strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. De start en finish van dit nieuwe fietsevenement van de Champion is in Zandvoort. De strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort kan nu al omschreven worden als de Hollandse Primavera. De beroemde bijnaam van de klassieke Milaan San Remo betekent letterlijk het begin van de lente... en dat is zeker van toepassing op deze strandrace. Meedoen? Iedereen die zelf een mountainbike thuis heeft staan... wordt uitgedaagd mee te doen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. Vlak voordat het wielerseizoen echt losbarst... is dit voor de mountainbike-liefhebbers de laatste kans om nog één keer alles te geven op het strand... Inschrijven is tot en met 15 maart mogelijk via www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl Bedrijven en fietsclubjes kunnen vanaf 8 personen gebruik maken van de groepsinschrijving. Dus mountainbikers, schrijf u in voor Zandvoort Katwijk Zandvoort. Oké, okay, nog een keer het adres, internetadres? www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl Hoe komen ze erop? He? Het klinkt wel <lacht> mooi hoor, zo, als je het zo zegt. Down.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 Your mind and heart to sleep From the day that I met you I stopped feeling afraid And you're all Elke donderdagavond tussen 8 en 10 uur... hoor je bij CFM Alternative FM. En ook deze Chef Special is daarin te gast geweest een aantal jaren geleden. Live opgetreden in de studio van CFM. Je ze met In Your Arms. Zometeen na het volgende plaatje van Sandra en Maria Magdalena... dan hoor je de evenementagenda. De evenementen die je de komende dagen kunt gaan beleven hier in Salford. Maar is deze dus... Sandra en Maria Magdalena. Het is half vier geweest, tijd voor de evenementenagenda. De evenementen voor de komende dagen, Albert Jan. Ja, waren de jazzliefhebbers vandaag natuurlijk al extra getrakteerd... op vier uur live jazz vanuit onze studio met live muziek. Uh, die zitten momenteel te genieten van Frits Landersbergen in de gebouwde Krocht. Dat concert is om half drie begonnen. Uh, we gaan weer naar de evenementenagenda. Allereerst hebben we natuurlijk in het Zandvoorts Museum... aan de Svalueestraat nummertje 1... 38 jaar Holland Casino. Een expositie die duurt tot en met 1 maart. Tijdsbeeld van het eerste Holland Casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort aan zee in 1976. Het museumteam heeft samen met Holland Casino Zandvoort... een expositie samengesteld... waarin u een overzicht krijgt van de nostalgische beginjaren... tot de huidige tijd de opening van de de openingstijden kunt u weer vinden op de website van www.zfm of www.kunstmuseum.nl. En dan Ladies' Night. Daar mogen wij niet heen, Rob? Nee, nee, nee, toch niet. Positieve discriminatie. Ladies' Night, dan heb ik het over bioscoop Circus Zandvoort... dan heb ik het over 12 februari, half acht s'avonds. Ladies' Night met de film Fifty Shades of Grey. Wie kent de film niet of heeft er nog niet over gehoord? Hij is dus op 12 februari om half acht in de bioscoop... met Circus Zandvoort aan het gasthuisplein nummer 5 te bekijken. En nogmaals, Ladies Only. Gaan we naar 13 februari, dan is het weer tijd voor de pubquiz... En dat speelt zich af in Café Koper, Kerkplein nummertje 6. En dat is op die 13e februari, begint dat allemaal om 9 uur... aan het gezellige café aan het Kerkplein Café Koper, de pubquiz. En ja hoor, het is weer terug, Zandvoorts carnaval. Het Zandvoorts carnaval is helemaal terug van weg geweest. Zandvoort gaat op 14 februari eenmalig door het leven als scharregat. En uiteraard is Prins Carnaval ook van de partij. En dat speelt zich allemaal af in Sportcafé, Zandvoort, Duintjeswegveld 1A. En uh, dat is nogmaals Zandvoorts carnaval. En dat begint om half acht s avonds uh, op 14 februari. En u begrijpt, dat loopt door tot met 15 februari. Zandvoorts carnaval, terug van weg geweest. Dan is het uh, 14 februari, Valentijnsdag. Vergeet hem niet, mocht u het nog niet weten, zet het even in uw agenda. 14 februari, Valentijnsdag. En dan wordt er ook gebridged, Valentijns Bridge Drive in de bibliotheek Zandvoort. En uh, dat is op die 14e februari, dat begint allemaal om 1 uur. De bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré, nummertje 1. En uh, dat is natuurlijk, speel je met de grootste inspanning en één contract of leg je het groot of slem op tafel. Het kan allemaal op die 14e februari vanaf 1 uur in de bibliotheek. Ook op Valentijnsdag, ja, we, we gaan er weer heen, we gaan weer naar Talassa... En zaterdag 14 februari, dan is het jazz aan zee. En dan hebben we natuurlijk dit deze keer over Kloes van Mechelen kwartet... featuring Ellen Volk Volkers. Ton Arias was hier twee weken geleden al... om een en ander aan te kondigen. U kunt ook een, een heerlijke diner regelen. Eerst genieten van live jazzies. Optreden van acht tot 6 tot 9 uur. Met Kloes van Mechelen op sax. Ellen Volkers op zang. Nick van Bos op Piano. Daniel Gwella op dubbelbas. En Menno Veenendaal op drums. Tijdens of na het optreden een uitstekend plateau d'amour... van de koks van het strandpaviljoen Talassa. Prijs slechts 65 euro voor twee personen. Reserveren? Uiteraard uh, gewenst. Dus lekker uh, eten en genieten van goede... Jazz bij Talassa en dan komen we de zaterdag is hij ook weer bij ons in de uitzending. daar ja, horen we er meer over? Ja, dan gaat Zo die... vlak voordat het gaat beginnen dan, hè? Komt hij weer even langs? Nou de stoel is al gereserveerd voor je. Waar ook uh, uh, gecarnavald wordt, dat is in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein 10. En dan heb ik het ook 14 februari en dat begint om 8 uur s'avonds. Kom carnaval vieren bij het Wapen van Zandvoort. Drescode is lovely and funny. Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 10, 14 februari vanaf 8 uur. Meer informatie kunt u vinden op het, de website van het Wapen van Zandvoort. En de klassiek liefhebbers kunnen op 15 februari hun, uh, ja, hun grieven weer ophalen. In de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Want dan is het tijd voor classic concerts, wiepke, groentjes. Op zondag 15 februari is het Balkantok-concert met wiepke, groentjes en anderen. Een half uur voor van het concert is de kerk geopend. Protestantse Kerk Poststraat 1, 15 februari om drie uur middags. En last but not least. Love is in the air. En dan hebben we het over 15 februari. En dan gaan we wederom naar het Wapen van Zandvoort. Aan het Gasthuisplein nummer 10. Een live optreden van Johannes van der Sta en Michael Knubben. Die hebben we trouwens ook een keer in de uitzending gehad. Die twee. Dus dat was een hartstikke leuk uh, intermezzo toen. Dus een aanrader voor mensen die van deze muziek houden. Love songs uit Amerika en uh, Engeland. Op akoestische gitaar. Dat allemaal. Het Wapen van Zandvoort. Love is in the air. 15 februari vanaf 5 uur s middags. Tot zover. En wil je het even de naam? Lezen, download dan de CFM app. Hij is uh, gratis verkrijgbaar in de diverse stores: de Play Store en de App Store. Lord, meet King Posh.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 een stukje van de plaats. Ook weer zo'n gouden oude dance-classic-dance van SOS uh, Band. Uh, just be good to me. Het is kwart voor vier geworden. We gaan kijken naar de e We nemen nou wel alle wedstrijden even door. De wedstrijden die op zaterdag uh, zijn gespeeld, een vijftal stuks. Allereerst, FC Twente ontving Excelsior en uh, ging onderuit. Eén oh tegen drie. En we hebben FC Dordrecht speelden tegen Ado Den Haag. Daar bleef het 0-0. En dan SC Heerenveen, thuis bijna onverslaanbaar tegenwoordig thuis tegen Pek en ze rolden Pek op met 4 tegen 0. En dan komt hij aan, de landskampioen van dit jaar, PSV <laughs> tegen FC Utrecht. Daar werd het 3 tegen 1. Dan hebben we ook nog op de zaterdagavond Nak Breda thuis uh, tegen Vitesse. Nak ging onderuit met 0 tegen 1. En vandaag om half 1 is er gevoetbald door Feyenoord tegen SC Kambuur. stond van die wedstrijd 2 tegen 1. En momenteel spelen zijn er twee wedstrijden onderweg. Allereerst Go Ahead Eagles thuis tegen Ajax. De stand is 0 tegen 1. En dan hebben we Willem II tegen Heracles Almelo. Daar staat het 2 tegen 0. En om kwart voor vijf, daar is hij dan, de klapper van de dag. FC Groningen ontvangt in de Euroborg AZ. En we blijven uiteraard de wedstrijden voor je volgen bij Salford op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Een lekkere zonnige zondagmiddag hier in Salford. Terug naar de jaren 60 met Jim Crow's en de Bad Bad Leroy Brown. Juist het uh, leuke gesprek met uh, Vizit Huijing. En inderdaad, dat we toen de tijd een uh, cassettewisselaar hadden. Ja, en uh, die cassettewisselaar hadden wij een bijnaam gegeven. Zo'n leuke bijnaam: Willy de Wisselaar. Ja, dat was hem inderdaad. Willy de Wisselaar. <laughs> en die zorgde dat er uh, s'nachts muziek uh, op de zender stond. Weekend, dit weekend, Albert Jouw, voor, voor CFM. De waarderingspel die we gisteravond hebben gekregen, natuurlijk, van de burgemeester. Er zijn er nog maar vijf, inclusief in uh, CFM, er zijn er nog maar vijf uh, uitgereikt. Helemaal geweldig. Enthousiast um, van uh, alle vrijwilligers en alle luisteraars. Dank, dank, dank. Ja, de, de, de, ik, ik, ik sluit me daar volledig bij aan. Ja, echt geweldig. Ja, en lieve luisteraars, welkom bij CFM. Ja, uh, we gaan. Uh, dat is voor de zeilers onder ons. Uh, de vierde etappe van de Volvo Ocean Race is vanmorgen gestart. De vierde etappe van de Volvo Ocean Race van Sanya in China naar Auckland in Nieuw-Zeeland is vanmorgen om 7 uur Nederlandse tijd van start gegaan. Het Chinese team Dongfeng is momenteel leider in het algemeen klassement. Dat een aantal weken geleden nog werd aangevoerd door het Nederlandse team Bruneel van Bouwen-Bekking. Dongfeng heeft een droomstop in de Chinese Sanya achter de rug. Op 27 januari kwamen ze er aan als winnaar van de derde etappe. En zaterdag, gisteren dus vlak voor de start van de nieuwe etappe... wonnen ze ook nog eens de import race. Team Brunel staat momenteel derde in het klassement. Voor de zeilers ligt er nu een stuk naar Auckland van 5264 zeemijl... via de ondiepe Zuid-Chinese zee en de Stille Oceaan. Dit is een relatief onbekend stuk zee in kringen van oceaanracers... Weinig racers van de Volvo Ocean Race hebben deze route eerder, eerder gevaren. Aan boord van het team Brunel bijvoorbeeld zijn er slechts twee bemanningsleden. Uh, Zijliefhebbers van deze round-the-world zeilrace... kunnen uh, dagelijks de ontwikkelingen volgen via een speciale Volvo Ocean Race app. Oké, okay, zij hebben ook een app. Zij hebben een, ook een eigen app. Ja, wij hebben ook een app, hè. Dat weet je. De CFM-app. Download hem nu in de Play Store of de App Store. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van CFM. Je eigen lokale omroep. En natuurlijk het nieuws uit Zalvoort en alle evenementen. En je kan ook live luisteren naar CFM. Doe je allemaal via de CFM-app. Nou, nog twee platen tot een nieuws en weer van 4 uur. Waaronder deze van Nick en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen.